Mark Visser met het NOS-journaal. Met een speciale heffing op brandstof zou de vluchtelingencrisis kunnen worden aangepakt. Met dat voorstel komt de Duitse minister van Financiën Schäuble in de zuid duitse Zeitung. De grenzen van de Schengenzone moeten beveiligd worden. De oplossing van de crisis mag niet mislukken door een gebrek aan geld, zegt Schäuble. Als dat een probleem is, zouden we bijvoorbeeld de literprijs voor benzine wat kunnen verhogen. De gijzeling in het hotel in Ouagadougou is beëindigd. 126 gijzelaars zijn door commando's bevrijd, maar zijn nog tientallen mensen ook omgekomen. Onder hen vier van de terroristen, meldt de minister van Veiligheid in Burkina Faso. Het splendid hotel werd gisteravond door de terroristen aangevallen. Ze hadden het gebouw volgehangen met explosieven, waardoor het lang duurde voor de veiligheidsgroepen naar de hogere verdiepingen konden. In zomeren in Brabant is de stank van drugsafval alleen maar erger geworden na het leegmaken van een gierkelder waarin de rommel was gestort. Het chemisch afval was daar gedumpt door criminelen. De gemeente liet de kelder leegzuigen, maar het meeste afval zit aangekoekt op de bodem. Daardoor komen dampen makkelijker vrij, wat tot meer overlast in zomeren leidt. De internationale sancties tegen Iran worden waarschijnlijk vandaag opgeheven. Het internationaal atoomenergieagentschap, IAEA, publiceert zijn eindrapport over het Iraanse kernenergieprogramma. En daar is zo goed als zeker dat het land aan de voorwaarden voldoet die in juli met de internationale gemeenschap zijn afgesproken. Het weer, het wordt droog, af en toe breekt de zon door en de temperatuur stijgt naar 3 tot 6 graden. Vannacht valt er opnieuw een winterse bui en kan het glad worden. Morgen schijnt de zon geregeld en bij een rustige wind wordt het dan 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amsterveen richting Alkmaar staat een file van 5 kilometer met drie kwartier vertraging tussen knopend Raasdorp en knopend Velsen door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de N702 Almere stad richting Almere de Vaart is bij Almere Buiten dicht. Tot zover de verkeers. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, nee, ik denk bij de volgende. Oké. Okay.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 en dan zie je Albert-Jan heel in de vette, heel in de vette. Hier is Jacques en I'm Every Woman. We horen dus juist uh, van uh, collega Albert-Jan wat we vanmiddag allemaal gaan doen. En dat is weer een hele lijst, uh, Albert-Jan. Klopt. Ja, maar wat we ook gaan doen. We houden de heren van uh, de Veteraan één uh, vraag in de gaten. Oh, we gaan oefenen? Het nee, het voetbal is gewoon weer begonnen. Oké, okay. we spelen vandaag tegen Heligom. En ook die wedstrijd gaan we vanmi vanmiddag volgen tussen 2 en 5 uur. Maar zo dadelijk gaan we eerst even praten met uh, Albert de Gelder. En dan gaat het natuurlijk over de hond Jeno. Hoe is het met hem en wat gaat er met hem gebeuren? Je hoort het bij CFM... die we al een hele tijd niet meer gedraaid hebben op de Zalvoortse Radio. En daar hebben we nu een verandering in gebracht. Je de Anastasia En die mooie single van haar, I'm Out of Love. Nou, inmiddels uh, aangeschoven, Alberts de Gelder. Goedemiddag uh, Alberts. En welkom in de studio van uh, CFM. Dank je wel. Ja, uh, Albert. Uh, even, uh, even voor de luisteraars die het uh, niet gevolgd hebben. Even, uh, wij, je bent dit, al een aantal keren bij ons te gast geweest.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 En daar is, daar is uitgebleken dat hij, zo, dat hij in plaats van onbetrouwbaar en agressief is, wel betrouwbaar. Wel betrouwbaar en, en niet, niet agressief, agressief. is. En dat Wat? had ik zo kunnen voorspellen. Maar dus, ja, wel, hey, het is nu bewezen door blijkbaar bewezen door andere deskundigen. Dus en dat was ook wel heel. Dat is goed nieuws. nieuws. Dat is heel goed nieuws, nieuws. Jeno. Heel goed nieuws. Ja. Want daar wordt dus nu aangeboden om. Uh,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 nou, dus kijk, maar dat is en, gewoon vanuit jouw eigen, eigen be ding, beleving ja, zoals jij ja, met, ja. met Jano bent omgegaan. Nou, misschien mag ik ze even een klein beetje zo voorlezen. Lezen. Het is een eigen plek, nou, ja. mogelijk in de zon, maar bij heel veel zon dan ook maar een beetje schaduw. En wat uitzicht, nou, dat zal hij wel heel mooi vinden. Want dus Eigenlijk is het een hond die um, water, zee en, uh, en een speelvijver heerlijk vindt. Zeker als het waar weer eens lekker een beetje poedelen. He, dus dat deed hij dan ook hier in, in, de, ja. in de Zandvoortse duinen, in de meertjes en aan zee.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 Uh, de dierbescherming gaat nu, ook een, gaat nu een profiel opstellen... van de, wat voor soort baas hij zou moeten hebben. Ja. Dus dat is op zich ook een goede zaak. Want het is niet een hond die, in, die op een flat uh, driehoog achter uh, of voor...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 hoorde ik een bericht over dat uh, Geno even zo naar buitenland zou moeten. Daarvoor maakte ik me zorgen om. Ik denk waarom buitenland? Ja. Maar ik zeg, oh, Albert de Gelder, geld is voor Geno. En men wist precies wie ik was en wat er aan de hand was. Dus bel je naar de dierenbescherming. En je wil je aangeven voor, uh, voor eventueel voor Geno. Ja. Ja. Afgezien dat hij ook nog steeds bij mij welkom is. Maar ik, ik schijn niet meer uh, in beeld te zijn bij de dierenbescherming zelf. Dus, uh, maar jij ja, je, je bent natuurlijk al in... hartstikke blij om te horen dat het dat, dat, dat, <kugst> 360 of 180 graden de andere kant ja. op is gegaan met Geno. Ja. En Geno nu in principe geplaatst kan worden. Ja. Het is alleen nog even uh, het zoeken naar een eigenaar die voldoet aan het profiel van de dierenbescherming. Ja. En dan kan Jane alweer verder. Ja. Nou. Op het moment dat ik het profiel zie... of um, dat ik hem toegezonden krijg... zal ik hem ook weer op mijn Facebook... Hè? want het is eigenlijk een Facebook-actie geworden. Dus ja. heel indrukwekkend en Dat had jij in eerste instantie ook niet verwacht. Hè? Dat nee, het nee. zo landelijk, nee, uh, landelijk nee, uh, publiciteit zou krijgen. Het heeft ook wel uh, twee kanten. Hè? Dus ook de, de respectvolle kant. Maar je hebt ook andere dingen gezien. En ik probeer toch echt nog steeds de, het respect voor iedereen. Ook mensen die fouten maken. Hè? Want ook het dierenthuis...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 En uh, laten we het beste hopen voor Jano en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ja, en dank jullie wel voor de alle support. Graag gedaan. Ja, graag gedaan, gedaan Albert. Hoi. En heel veel succes uh, inderdaad. En uh, goed nieuws voor Jano. Zo meteen het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we twee platen achter elkaar draaien. En de eerste van de twee is Omi. Hier is Cheerleader. She is always in my corner Even heerlijk ruig doen zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Deden we met deze zin van Santana in Sisnadder. CFM Zandvoort, Zo, en zo werd het vijf minuten over half drie. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen, Albertjang. Uh, vanochtend trok de storing Piri over, een, uh, over ons land met winterse neerslag. Vooral land was de kans op sneeuw groot.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 Zo de ladies zijn in de house. Zo dadelijk gaan we praten met de, de dames van Lady Chef Marie Sailor en girls, girls, girls. Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls. girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. Had a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl.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 what Die zijn in de studio van CFM aanwezig. Kijk ook even mee op www.zfm-live.nl Jordan, Sailor en Girls, Girls, Girls. En over welke girls hebben we het dan, uh, Albert-Jan? Ja, nou, aangeschoven zijn... Ja. Marjolein. Ah. Jessica. <laughs> en één fotograaf Elvira. Hé, hey, Elvira. gezellig. Gezellig. <laughs> We moeten al even met Marcus onze technische dienst praten. Want zij heeft geen microfoon Elvira. Nog eentje erbij. Maar getroost komt wel voor in het gedicht om kwart voor vijf. Dames, wederom welkom in de studio. Dank je wel. En uh, de laatste keer was vlak voor kerst. En uh, toen, uh, toen waren jullie samen met uh, restaurant Zin... Uh, ja. genomineerd uh, voor het beste restaurant... of het, ge ja, het gezelligste restaurant ja. van, uh, van Zandvoort. Uh, Zin, die had het hoogste cijfer. Nee, nee die had de had meeste stemmen. Ja. En jullie hadden het netto het hoogste cijfer. Ja, heel even ja. Sorry, Het is het leukste. restaurant. leukste. Ja, ja. Heel goed, heel goed. Uh, het leukste restaurant. Um, toen hadden we het er ook zo over van... Ja, waar komt dit vandaan, deze verkiezing? En de, toen wist je daar eigenlijk niet helemaal een antwoord op te geven. Nee, nee het is dus een lijst die uh, samengesteld is... Door, door onder andere door uh, grote eetsites zoals uh, Eens en uh, EetNu...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 De, de landelijke lijst, maar ook de, de, de, de, vanuit de provincie daar kom ik straks nog even op terug. Ja. En toen dacht je van, nou oh ja, ik zal er nog even wat van horen, of ik hoor er niks meer van en, ja. en hoe ging dat nou? Op een gegeven moment kwam ja. je erachter. Ja, nou, ik, ik kreeg een e-mailtje inderdaad dat we op nummer 27 zijn geëindigd van Nederland. En ja, ja dus toen. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, geweldig. Uh, het, ja. Ja, dus jullie zijn het 27ste gezellige restaurant van Nederland. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Wat moet je daarvoor doen, Ciculaten? Uh, Jessica, uh, heb jij daar een idee over? Jazeker. We nee. uh, hebben drie G's: gastvrijheid, gezelligheid en goed eten. En ja. um, dat houden we hoog in het vaandel. En um, vooral um, onze gasten hebben dat gewaardeerd. Dus dat. Uh, ja. ja.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 Ja, eigenlijk altijd wel met z'n drieën. Ja, ja. Gaat op dinsdag gaat ze braaf naar school. Dus yeah, keurig. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat voor school Wat doet ze? Ja, ze zit nu op het, op het ROC. Dus okay. ze doet uh, koksopleiding niveau 3. Dus dat is echt super goed. Dus dat is uh, gelijk aan HBO. Ja, dus ze, is, ja. ze kan zowel uh, Jessica assisteren in, uh, met, met het ontvangen van de gasten... als jou ja, helpen maar, in de keuken? Ja, ze is echt wel leerlingkok. Dus Je kan dan dus, gewoon dus, uh, rustig gaan zitten, want ze filmt nu niet meer. Okay. Oh, <laughs>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 En een ander gerechtje wordt, dus dan heeft een mooie zemermin gemaakt... met heel veel blauw en kleuren van de zee. En dan gaan we daar een, een vis te dienen meemaken... met een zeewiersalade. En is dus eigenlijk... Ja, dus daar moet je dan ja? een beetje aan, kant... uh, aan denken, ja. Oké, okay, en dat, is, dat begint dus aanstaande donderdag. Ja. Uh, ik denk, uh, reserveren gewenst? Ja, graag. <lacht> <lacht> ja, graag. <lacht> ja. Uh, zeg maar. we we ook bij uh, vermelden dat de schilderijen yeah. zijn ook te koop.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 Ja, dus dat lijkt me wel onwijs uh, leuk om het zo te vieren, de vijf jaar uh, te staan. Uh, ja, ik, ik ja. Zou, ik ja zou, leuk. Heb jij ja. nog wat te vragen? Ik zou wel uren door kunnen gaan. Maar nee, dan... ik wil schilderij wel hebben eigenlijk. <laughs> ja. Lighter Is dat dan? te regelen. Of... Ja. Goed, aanstaande donderdag gaat het los. Art Dinner, reserveren gewenst. nou uh, Zeg nog even telefoonnummer. Uh, 023 57 366 33. Nee, dat verstond ik niet. Nee, ik kan niet. Nee. nee, nee. <laughs> 023 57 366 33. Nou, jongens, willen jullie, heb ik iets vergeten? Willen jullie nog iets toevoegen? Mm. Ik vind het ja, grandioos. Dat was eigenlijk jullie primeur voor de radio. Kijk, kijk. En we speciaal dat, voor jullie. Dat dat horen we graag. Ja. Nou, één ding is al zeker, Rob en ik komen langs. Ja, dus, uh, leuk. Wanneer, leuk. Dat zullen we nog eventjes, eventjes uh, tijdens het werkoverleg om vijf uur uh, doornemen. 27 e leukste restaurant van Nederland.